Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Maccafé. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Werkzoeken.nl Waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Gaat ja, twee glaasjes pubbels voor van mij mama? Als iedereen wist dat alcohol de kans op zeven soorten kanker vergroot...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 Goedemorgen, het is 1 over 9, het Q-music-nieuws van Nu.nl. Goedemorgen, steeds meer mensen onder de 30 maken een einde aan hun leven. Vorig jaar overleden er bijna 300 jonge mensen door zelfdoding. Tien jaar geleden waren dat er nog zo'n 80 minder... Er is met name een stijging te zien onder jonge vrouwen. Ook deze vrouw, Sasha, had het mentaal zwaar. De prestatiedruk vooral ook, van de samenleving... Van dat je je eigenlijk altijd ja, zo hard je best moet doen... goede cijfers halen en aan je cv werken... en ja, succesvol moet zijn... En vandaag begint een speciale campagne... om mentale problemen bij jongeren bespreekbaar te maken. Maak je je zorgen om iemand of om jezelf... dan kun je contact opnemen met 113.nl of bellen met 113. Het dodental van het grote treinongeluk in Zuid-Spanje loopt op. Inmiddels zijn er 39 doden geteld. en Ook zijn er meer dan 150 gewonden... Het leger helpt nu bij het reddingswerk en de identificatie van slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de buurt van Córdoba. Een hoge snelheidstrein ontspoorde, een andere trein knalde er bovenop. Premier Schoof heeft op X de nabestaande en premier Sanchez sterkte gewenst. Bij Oostburg in Zeeland is gisteravond een paard op een rijdende auto afgerend. Het dier kwam op de motorkap terecht en raakte zwaar zwaargewond, meldt regionale omroep. Op een foto is te zien dat de motorkap, de voorruit... en het dak van de auto flink zijn ingedeukt. Waardoor het paard los over straat liep, is niet bekend. En een campagne van de overheid om de spits te vermijden... heeft niet echt gewerkt, meldt RTL Nieuws. De campagne kostte tonnen, maar de files zijn niet afgenomen. Er is wel enig effect geweest, namelijk dat mensen beter inzien... dat het zou kunnen werken om buiten de spits de weg op te gaan. Maar uiteindelijk doen ze het niet. Het weer nog van weer plaatsen op steeds meer plekken. trekt de mist weg. En komt de zon tevoorschijn. Blijft vandaag zo goed als droog. Morgen verandert er weinig. Vanaf 20 minuten ben je vertraagd op de A4 richting Den Haag, tussen Hoeleval en Sveen en Dorp. 9 kilometer met 24 minuten. De A20 van Gouden naar Hoek van Holland, tussen Moordrecht en Plein, 8 kilometer met 26 minuten. Op de A28 is het wegdek slecht richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk is ook de oprit afgesloten. 9 kilometer en 51 minuten. Matti en Marieke. Zal meteen spreken wij Suzanne Schulting en eerst Alessio en Nate Smith. Dit is I Like It. music en talk to me. Milan, Milan, ik kom eraan. Toch catchy. Ja, kan niet anders zeggen. Ja, ik vind het slim van Dries. Lukt, het is nog uh, 18 dagen tot de Olympische Winterspelen in Milaan. Wij zijn erbij met uh, Q-music over uh, twee weken. pakken we onze koffers. Dan zitten ze, dus, uh, zoals gezegd, op mijn plek. Domien Verschuren, hoor je ja. iedere ochtend Domien ja. en Marieke. Ja, en dan zitten jij en Luc in Milaan. We gaan uh, lekker warm lopen. Luc, met wie gaan we dat vandaag doen? Nou, als je in de geschiedenisboeken opzoekt... wie de allereerste olympisch kampioen shorttrack voor Nederland was... dan kom je haar naam tegen. Dat ze niet alleen goed is in shorttrack... maar ook op de lange baan kan schaatsen... bewees ze een paar weken geleden... toen ze zich kwalificeerde voor de 1000 meter op de Olympische Spelen. Niet gek dus dat zij volgende maand in Milaan gaat proberen... om op beide disciplines de medailles mee naar huis te nemen. En als je mij vraagt, gaat haar dat gewoon lukken? Suzanne Schulting, goedemorgen. Goedemorgen. Hey goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het er zo meteen over hebben dat jij denk ik op dit moment de meest besproken atleet van Nederland bent. Maar eerst vraag je even aan iemand die naar de Olympische Spelen gaat: hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe zit je in je vel op uh, vandaag de dag? Nou, ik ben echt ontzettend opgelucht. Al in gewoon heel erg blij. Het was uh, een paar weken geleden, was het echt super stressvol... om ons te kwalificeren voor Olympische Spelen... tijdens het Olympische kwalificatietoernooi. Ik zit op dit moment in trainingskamp, uh, op trainingskamp in Italië. Dus het is gewoon heel fijn om even terug naar de basis te kunnen gaan. Ja, en als je nou aan mensen moet uitleggen... die de, de, de, niet per se kunnen rijmen, dat je én op lange baan gaat uitkomen... ook op de short track. Zitten er veel overeenkomsten? Waarom kan jij dit wel, bijvoorbeeld? Ja, nou, ik... Uh... Ja, dat is ook die vraag. Ja, ik, uh, ik heb natuurlijk wel mijn verleden op het short track... En er zit een behoorlijke goede muscle memory. Um, dus ik denk dat dat, uh, dat, dat iets is wat, uh, ja, wat, wat, wat de reden is waarom mij dat is gelukt. Ik heb afgelopen anderhalf seizoen echt ben ik vol voor het lange baanschaten gegaan. En ja, in combinatie daarmee met de muscle memory van het short track... en vol het lange baanschaatsen, is het me denk ik daardoor gelukt om. Uh, om bij disciplines te verschijnen op de Spelen. is waar ik echt super trots op ben, dus dat is wel echt cool. Ja, want iedereen heeft wel een mening over jou... en je keuze om ook te gaan shorttracken op de Olympische Spelen. Hoe voelt dat, al die meningen daarover? Um, ja, dat is natuurlijk... Ik denk dat dat een soort van best logisch is... als je kijkt naar wat mijn traject is geweest op het shorttrack. Ik heb weinig shorttrack-wedstrijden gereden... dus ik snap wel dat mensen daar wat van vinden. Maar ja, daar kan ik niet zo heel erg veel aan veranderen. Het enige wat... Ja, ik heb gedaan is op het NK Short Track, ja de beste versie van mezelf laten zien. Of in ieder geval mijn benen laten spreken. En uiteindelijk is het dan aan de mensen die over de selectie gaan. Ja, die, hebben ervoor, die hebben gekozen om mij te selecteren. Dus ja, dat is iets waar ik natuurlijk heel erg blij mee ben. Dus ja, het is dan natuurlijk vervelend dat, dat er mensen zijn die dat dan niet oké okay vinden. Maar daar kan ik ook weer niet zo... In dat op zich niet zo heel erg veel, uh, veel aan doen. Het enige wat ik heb gedaan is uiteindelijk mijn benen laten spreken. Want ook in de krant, in het uh, AD, staat dan bijvoorbeeld deze ochtend: Heeft gouden relay-ploegschulting nu nog nodig? Dus daar staat daar eigenlijk een goed op elkaar ingespeeld aflossingskwartet hè, met de Zusjes Velzenboer onder andere. Ja, hebben ze jou nog nodig? Wat doet zo'n kop dan met jou? Um... Ja, ze hebben de afgelopen jaar, anderhalf jaar, zijn ze heel erg op dat, hebben ze heel erg op dat groepsproces gezeten. En dat is natuurlijk iets wat ik respecteer. Alleen ik ben wel altijd van mening dat je altijd de beste um, mensen moet opstellen in zo'n relay. En ja, als ik daarbij hoor, dan, dan, uh, dan moet ik opgesteld worden. En dat is uiteindelijk natuurlijk aan de bondskozen. Maar ik hoop wel dat ik daarbij hoor. Ik heb, ik heb uh, Olympische goud gehaald samen met Xandra en Selma, die op dit moment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 Qua muziek en zo, daar zit je bij hem wel echt goed. Dus oh. um, ja, qua zijn favoriete nummer of iets over muziek... dan uh, zit je bij hem wel aan het uh, goede, uh, goede adres. Oh, dat is een leuke opening. Daar hebben wij dan weer verstand van, Suzanne. Dus, ja. dus dat ja, moet goed komen. Precies. We beginnen bij Joep over muziek. Dat vind ik een ja. Hé, hey, dan hopen we jou te spreken in Milaan, want dat is Luc over... 18 dagen. We zien je daar, Suzanne. Yes, tot daar. Doei. Dank Dit is Key Music en Anouk. Anouk, Becky Music en uh, Girl. Mag ik uw attentie voor de alarmschijf van uh, deze week. Ongelooflijk uh, leuk liedje. Heel vrolijk. Het is soundtrack van uh, Zootopia, deel 2. Het is namelijk uh, Shakira. Het geeft een beetje wakka wakka. Ja, it's giving waka wakka. It's giving wakka wakka. Ja, dat is wel een beetje zo. Kijk, dat succes van wakka wakka, daar gaat het nooit meer overheen. Weet je niet. Maar uh, dit is een heel vrolijk liedje. Het hoort dus bij die filmen. Dat is een Disney film. Een kinderfilm die ook leuk schijnt te zijn voor volwassenen. Heel up, heel Absoluut. blij, heel leuk. En dat is het liedje ook. Samengeschreven met Ed Sheeran. Dit is... The Q-Music. Alarm. Alarm, Alarm Shakira. Zoom. Maximum. Maximum.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 Can't be dead Baby, I'll take you higher I'll take you higher Azul. Cue music Cue sounds better with you One more drink she said I think I'm losing my head Now tonight we'll make Bad memories One more drink she said We know there's no turning back Now we left her mind Bad memories. One more drink, she said. I think I'm. James Carter, Backy Music and Bad Memories. Zo, ik moet het zo even iets opbiechten. Oh, uh, hemel. Ik heb verzaakt iets uh, te, te regelen. Ja, en het, nu, het, nu heeft het hele kantoorvloer heeft er last van. Echt waar? Ja. Hier? Ja. Oh. Ja. Dat is niks voor jou. Nee, dat is niks voor mij. Ik vind te... het rommelig. Ja, om te ja. verzaken? Ja, ik, ik zit ook te denken, moet ik het zo zelf opruimen, ja of nee? Nou, oh. kijk nog wel even. Oké, okay, nou, dat hoor je zo meteen. En Annemarie, wat zit er in het nieuws? Um, wat zit er in het nieuws? Nou ja, onder andere de eerste vierdaagse kaartjes zijn te koop... maar voor een hele specifieke groep.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 Bye. Uh -oh.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 1 over half 10, goedemorgen. De vertraging op de weg langer dan een kwartier, die zijn op de A2. Daar is een ongeluk gebeurd naar Utrecht toe. Tussen Rosmalen en Zalbommel, 7 kilometer met 27 minuten. En de A28 al de hele ochtend richting Amersfoort een file... tussen Strandhorst en Nijkerk, 8 kilometer, 40 minuten. Steeds meer plekken trekt de mist weg en komt de zon tevoorschijn. Het blijft zo goed als droog vandaag en morgen verandert er weinig. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Het reddingswerk in Zuid-Spanje is nog bezig... na het grote treinongeluk gisteravond. Er zijn al 39 doden geteld... en misschien zitten er nog steeds slachtoffers in een van de wagons. Die viel van een helling en is maar moeilijk te bereiken. President Trump heeft zijn dreigement om Groenland over te nemen... herhaalt op social media. Hij zegt de tijd is rijp en het zal gebeuren... Gisteren sprak NAVO-baas Rutte nog met Trump, maar hij zei niet hoe dat is gegaan, dat gesprek. Ja, Nederlandse bedrijven, vooral machinebouwers, die maken zich zorgen over de importheffingen waar Trump mee dreigt rondom Groenland. Nou, vandaag uh, krijgt Rutte ook weer bezoek. Hij spreekt met de Deense defensieminister en de Groenlandse buitenlandminister. Nederlandse bedrijven hebben vaak nog geen vaste regels over thuiswerken, meldt het FD... Juristen en economen vinden het nodig om de afspraken erover op papier te zetten. Volgens hen zijn veel werkgevers er zich niet van bewust... dat ook zij verantwoordelijk zijn voor de thuiswerkplek van hun werknemers. Bijvoorbeeld een goede stoel. Ik zou gevoelsmatig als werkgever ook denken... ja, zoek het even uit met die stoel in je huis. Zeg maar, jij wilt thuiswerken. Natuurlijk is het heel genuanceerd, hè, want er zijn ook veel bedrijven... die het enorm stimuleren van blijf maar thuis. En het scheelt ze ook weer in de reiskostenvergoeding bijvoorbeeld. Je krijgt dan maar... soms ook een, bijvoorbeeld een koffievergoeding. Ja, zeker. Of uh, volgens mij in coronatijd kregen we ook een vergoeding... voor de stookkosten thuis. Maar ja. inderdaad ook een, een paar euro koffievergoeding. Ja, het is natuurlijk ook een beetje investeren in je werknemer. Dat ze er op een gegeven moment niet, uh, niet uitliggen met een enorme muisarm of zo. Een muisarm? Ja, dat is ook Daar dat is heb zo. ik al lang ja. niemand meer over gehoord. <lacht> nou in de zeros. Zelfs als een tennisarm. Het <lacht> is nu een padelvinger. <lacht> <lacht> nou maar op. De superrijken worden rijker en rijker. Wereldwijd hadden ze vorig jaar een vermogen van bijna 16 biljoen euro... meldt Oxfam Novib. Het gaat om ongeveer 3000 miljardairs op de hele wereld. En die extreme rijkdom staat in scherp contrast... met de armoede in de wereld, aldus Oxfam. En wie dit jaar voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse wil lopen... Nou, die moet er over een half uurtje bij zijn. Want om 10 uur gaan de allereerste startbewijzen in de verkoop. En die zijn alleen voor mensen die voor het eerst willen meelopen. Wat die? Ja, 2000 tickets die zijn er beschikbaar. Inclusief een training en begeleiding vooraf. Er wordt ook gewerkt met een nieuw systeem voor de tickets... zodat bots niet snel alle kaartjes opkomen, opkopen. Dat is namelijk echt nodig, zegt de organisatiebeelden op Gelderland. Zo'n bot werkt eigenlijk technisch. Hè? Daardoor kan het veel sneller en dan moet je echt denken soms aan millisecondes zijn... waardoor de bot eerder zo'n ticket bemachtigt dan een mens van vlees en bloed. En dat vinden we gewoon niet eerlijk. Dat vinden we niet fair. De rest van de tickets gaat volgende week in de verkoop. De Nijmeegse Vierdaagse die is dit jaar van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli. Tuurlijk Karel iets dat heel erg lang op jouw bucketlist staat. Ja, waarvan jij ook al jaren binnen het radioprogramma zegt... Joh, dit, dit jaar ga ik het echt eens een keertje doen. Ik heb uh, twee weken geleden in de sneeuw nog eventjes in alle vroegte... de Via Gladiola voor jou verkend. Dat ligt er gewoon echt uh, geweldig bij. Wordt het dit jaar het jaar dat Matty Valk voor het eerst gaat lopen? Ik ben op vakantie. Precies deze dagen. Oh, ja, het, het lot, ja, het is gewoon het lot dat bepaalt. Ik kan niet meelopen. Dat ben je niet. Ja. Wat rot. Ja, dus helaas, we moeten weer een jaartje wachten. Nou, wat onwijs jammer. Ja, het is heel erg jammer. Ja, ik kan hem graag lopen. Ja. Maar ja. Je, je checkt dat toch voordat je gaat boeken? Je vakantie. Voordat je je vakantie boekt, dat check je toch wanneer de Nijmen is weer ja, De eerste vakantie. En en, hoe uh, graag wil jij nou? Nee, helaas treft het lot. Uh, nee, ik kan niet lopen. En dat jammer. Nou, helaas. De echte flodderauto wordt weer in ere hersteld. Het gaat om de lichtroze Chevrolet Caprice 4. Die werd eh, na de film uit 1986 opgeknapt. Maar in Drachten gaan ze hem weer restaureren. Dus dan wordt het eigenlijk een beetje die gore lichtroze auto weer. Vol met deuken en eh, de hoeken van de verf ook eraf. Ja, volgens de eigenaar hebben mensen jarenlang rondgereden... in de bekende auto zonder dat ze het wisten. Zij hebben hem dus laten opknappen en wit laten maken. Um, en door een aantal details en plekken weet diegene die hem nu dus ja, weer gaat terugrestaureren... dat het de echte filmauto is. Vanwege het 40-jarig jubileum van de film... wordt de auto dus weer omgetoverd tot zijn filmlook, vertelt de restaurateur. Het wordt gewoon eerst spuiten en daarna foto's bestuderen, filmpjes bekijken. Het moet wel een natuurlijke replica worden van de film. Maar zoals hij aan het einde was, dat moet me niet. Want er stond hij in de brand. Ah ja, nee, dat in de moet ik fik niet inderdaad, ja. ja. ja weet ik helemaal niet meer. Ja, klopt. komt toch dit jaar weer terug... Of ja. tenminste, een, een spin-off noemen ze dat, hè? Met, met Tatjana, toch? Met Tatjana, ja. En volgens mij sommige van de vroegere acteurs. Leuk. Ja, dat zie ik wel naar uit. Matti en Marike. Winnaar voor de woordschap van de dag. Padelleboog. Wauw. Dankjewel, Astrid. I wanna water the Drink some margaritas, watch me blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Please. under the blue lights listen to the mariachi play at midnight are you with me are you with me few music Taylor Swift, Backy Music en uh, The Fate of Ophelia. Afgelopen vrijdag kregen wij nog een uh, spreekbeurt... van onze collega Wim van Helden. Toen speelden wij nog het uh, verboden woord. En zijn, zijn uitdaging was om een spreekbeurt te houden... over wat het liedje The Fate of Ophelia nou eigenlijk betekent. Waar gaat het over? En Wim weet veel van muziek... en kan het altijd goed uitleggen. Dus we dachten, dat is echt een opdracht voor hem. Nou, dit is echt mijn favoriete verspreking... van het verboden woord van dit jaar. Luister mee. Ja, die voelt zich dus gewoon uh, ontzettend uh, alleen. En die zoekt, die zoekt naar... een uh, een beetje, ja. ja! Ze dat naar warmte. Ja, dit, was de, dit was de gelijkmaker. Daardoor hebben we het allebei 19 keer gezegd, Wim en ik. Maar dit is zo opmerkelijk, want hij, hij zegt het half. Ja. En vervolgens maakt hij het dan nog een keer heel af. Ja, hij slikt het dan in. en dan, nou, in Zijn brein moet het dan toch nog zeggen... omdat hij geen halve woorden op de radio wil zeggen. gek. We, we spelen natuurlijk het uh, verboden woord uh, niet meer. Maar er is wel bijgehouden hoe vaak we het vanochtend hebben gezegd... zonder dat we erop hebben gelet. Wat denk jij? Het was namelijk om half acht, weet ik nog, hadden we het elf keer gezegd. Oh, daar zitten, we uh, zitten we nu echt wel op 25, waar we oh, ja. opgeteld. Ja, ik ga ja. boven de 30, denk ik. Ja? Ja, denk ik wel. Ik denk dat wij meer dan 30 keer een beetje De redactie even, uh, weet het. De redactie weet het. Luc? Ja, het is altijd jammer als je mensen eerst laat raden. 23 keer. Oh, joh. Ja. Oh, dat valt reuze mee. Het nou ja, het was, was wel een hele dure ochtend geweest. Had ons ruim 10.000 euro gekost. Maar oké. Okay. Hé, hey, uh, even iets oprichten. Ik uh, heb een beetje een zooi uh, ervan gemaakt hier op deze kantoorvloer. Dat zei ik net. Ik heb uh, dit weekend iets gedaan, maar ik heb verzaakt dat nog uh, ja, op te ruimen en op te lossen voordat ik hier de, de, ja, de vloer eigenlijk opstapte. Ik zie jou knikken, Luc. Nou ja, als je de studio in wil, moet je door een halve speutersandbak. Wat ligt er allemaal? Ja. Ja, het is jullie dus opgevallen. Ja, uh, ja. wat. Uh, de hele pand ligt vol. Nou, ik ben gisteren met mijn witte sneakers. was sowieso geen goed idee. ben ik heel even naar de geitjes gelopen. bij ons schuin achter. Oh. Uh, maar daar was, het, uh, daar was het nog heel blubberig. Uh, zo bleek. omdat het zoveel heeft gesneeuwd. is alles bij ons nog een beetje een blubber. in het boerendorp. Oh. Maar nu overal. ja, je kan gewoon precies zien waar ik geweest ben. deze ochtend. Ja, Als een soort Hans- en Grietje. heb je overal ja. herkenningspunten achtergelaten. Want ik dacht vanochtend heb ik poep onder mijn schoen. Nee, nou, ik ben richting uh, het toilet gelopen. Dus die route. daar zit overal uh, zand en aarde. Ik ben even een kopje koffie voor ons gaan halen. in het keukentje. Naar nou, die kant zien het ook op, richting de draaideur naar de uitgang, de hele route naar de parkeergarage. Ja, dit is heel erg. Ja, maar ja, ik, hoeveel kan er onder je sneakers zitten? Denk nou, een heleboel, want je houdt nu, nog steeds. Je, houdt nu je, je, je voet in de lucht. Ik zie amper profiel zitten, ik zie ja. allemaal modder. Ja, dus wat moet ik nou doen? Want, uh, ja, thuis zou ik even de stilstofzuiger pakken, maar uh, ja, weet ik veel waar het hier staat. En, maar, maar had je geen gewoon kaplaarzen aan? Nee, terwijl, die heb ik uh, onder de kerstboom gekregen, goede kaplaarzen. Uh, maar ik had de, gisteren was het hartstikke mooi weer. Dus ik okay. had wel een keer weer mijn witte sneakers aan. Nou, en ben ook gewoon uh, een, een hippe meid. We kunnen opnieuw gaan stofferen het hele pand. Ja, sorry. Echt, uh, echt uh, absoluut. Nou, bij deze is het uh, excuses gemaakt. Sorry voor alle collega's die uh, ja. nu, nu op werk komen. Ik maar. ben het. Alle modder is van uh, Marieke Elsinga. Hé, hey, morgenochtend uh, gaan wij het hebben over welke BNR je wel eens hebt gedroomd. Ik kan, kan me niet voorstellen dat je nog nooit over een BNR hebt gedroomd. In je hele leven. Uh, je wordt echt wel eens wakker en dan denk je... Nou, Chantal Janssen zat aan de appeltaart bij mij thuis. <laughs> ja. Nou, bijvoorbeeld. Uh, of ik was uh, heel erg verliefd op uh, Johan Derksen en hij ook op mij. Of kan het ook uh, een buitenlander zijn, een Matt Damon bijvoorbeeld. Een, een celeb. Een celeb. Dus dan, dus dan wordt de vraag niet over welke BNR heb je wel eens gedroomd, maar over welke celebrity. Over, ja, en dat mag dus ook uh, Nederlands zijn, maar het mag ook ja. Johnny Depp. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, misschien heeft iemand wel eens een keertje over jou gedroomd. Dat kan ook, hè? Nou ja, ja, dat is... Ja, ja, of vast... wellicht ja, een erotische droom, hè? Nou ja, rustig aan. Uh, eerst eens even de vraag over welke celebrity heb je al ooit eens uh, gedroomd? Laat het ons weten via de Q-music-app. Spreek u misschien uh, morgenochtend. Wat een rommel op dat tapijt. Ja, het is echt een rommel, ja, sorry, ja, hoor. Het is echt goorig. in, a Friday, come in.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 Zeker en Dracula. Hey Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Denkbeeldige schaarbijen. Je. je gaat namelijk uh, een lintje doorknippen. <laughs> ja, op 12, uur, op 12 uur. Het is een lintje waar mensen zin in hebben. Ja, dat is een lekker lintje. Want dat ja. lintje, dat leidt tot een week waar gewoon het dak er altijd af gaat. Ja, exact. Ik knip namelijk straks om 12 uur het lintje door voor de stemweek van de de to, cute top 500 van de 90s. Hé, hey, dat is ja. lekker man. Want dat betekent dat je kunt stemmen op je favoriete 90s tracks. Ja. En dan de week erna. Ja, dus volgende week. Juist, is het dus zover. Ik vind het Precies. ook lekker dat het lekker snel is. We doen één weekje stemmen. En dan uh, gaan we gewoon meteen beginnen. Tuurlijk. Ik ja, vind altijd waarom zou je nog lang wachten. Ja, dat is ah, mensen zo. mensen lekker te maken en lijsten te publiceren. Nee, je moet gaan. Vind ik ook. Zo is het. Straks okay. om twaalf uur. Straks en, om twaalf uur. Nou, misschien is het wel leuk dan nu, ook voor het foute uur... dat we ook even twee 90's doen. Vind ik heel Als leuk. Als hebben we nu de mensen opgewarmd, krijgen ze nog niks. Ja, kom maar. Uh, Pieter Andre, Mysterious Girl. Daar wordt sowieso weer op gestemd door Marieke Elfzinger. Absoluut. Ja. Over 90's gesproken, hij heeft nog altijd dat wasbordje, hè? Echt knap. Ja? Hij Mag je wel even, dat blijf je niet houden. Hè. Jij roept dit nu echt volgens mij al jaar of vijf, zes, zeven. Nee, maar ik heb dat uh, bij de foute party een keer gevoeld. Ja, dat is wel een jaar geleden. Ja, oké, maar dat is zes, zeven jaar geleden. En de 90s toen we hem nog kenden met dat wasbordje... dat is al veel langer geleden. Dus als hij het zes jaar geleden nog had, heeft hij het nu ook nog. Oké, okay. toen ging ook de rollers dat hij dat laten implanteren, toch? Hè? Dat wasbordje? Ja. Ja? ja. Dan dat dan je dat er zo uit kan halen? Ja. Oh, Nou, dat onderuit zit. Ja, dat verhaal ging natuurlijk door jaloerse mannen. Oh, nou, Nee, hij werkte er vast heel hard voor. Nee, dat denk ik dat ook zo. Nou, dat denk ik ook. Nou, de, tegenover, uh, bij iemand die dat sowieso niet meer heeft... Captain Jack met Captain Jack. Oei. Run. Run Captain Jack. Know, nee, die heeft geen six-pack. Die ligt uh, six foot down. Ja. Hmm. Waarom hebben nou, we het gewelke de... auto <laughs> Lekker met een downer <laughs> in <de> huis. <laughs> Zometeen veel <15 laughs> plezier met Menno. <laughs>